Zwart haar zijn bruin gelaten, zijn bakkenbaren dicht behaard En had zijn gitaar vast in zijn hand. Het is vandaag een donkere dag, vooral voor hem die altijd lacht. La mama is niet meer, zij stiervaard. La mama, dat jij nu weg bent doet me veel verdriet. Zal ik dan nog één keer voor je spelen met hem en hart? Hoor je mij toch niet? La mama, ik zal altijd aan je denken Jij was het voorbeeld voor je volk en mij La mama, dat ik je zoon ben maakt me blij Was een echte koningin, voor ons die geurde een godin. La mama, je blijft altijd voor het bestaan. Hé hey, troons, jij wordt nooit meer verjaagd, jouw troon krijg ik nu ongevraagd. Hoewel je niet veel haat, je hebt nooit geklaagd. La mama, dat jij nu weg bent doet me veel verdriet.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 Ik zal altijd aan je denken, jij was het voorbeeld voor je volk en mij. Maar mama, dat ik je zoon ben, maakt me trots en blij.